Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En deze keer hebben wij uiteraard, zoals altijd, onze trouwe sidekicks. Mart van der Leer. Hoi Johan. Ja. En uh, Julian Koopmans. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, voor wie het niet weet, het is uh, bij ons in Libertaria, is het gewoon avond. En uh, mijn naam is uh, Joon Jongep En wie we nog meer te gast hebben is uh, Luc Krossen van de Libertarische Partij uh, Arnhem. En die komt ons vertellen over uh, ja, het wel en het wee van de Libertarische Partij in Arnhem. Ja, en zullen uh, we meteen naar het nieuws gaan? Ja, is goed. Ja, daar gaan we. Het nieuws, dames en heren. Ja, laten we gewoon uh, traditioneel beginnen met uh, het goud en de bitcoins. Uh, de bitcoin die staat op dit moment op uh, 675 euro. Vorige week donderdag vertelde ik het al dat hij uh, op omhoog schoot. En hij bleef doorgaan, met omhoog gaan. Uh, hij heeft zelfs de 790 gehaald, dus boven de $1000 dollar grens al. Ja, en daarna ging hij weer uh, ja, geleidelijk aan omlaag uh, naar uh, 675. En daar uh, schommelt hij een beetje. Af en toe is hij op de 96 en. Uh, ja, zo kabbelt dat, uh, ja, zo, zo dat voort. En uh, ja, hoe doet het Goud het, Jürgen? Goud. Nou, uh, goud. Uh, laten we eventjes 19 december terughalen. Toen stond het goud op 1187 mm. Een behoorlijke crash heeft het gehad. Sindsdien gaat het weer wat uh, de goede kant op. En uh, we zitten nu al op bijna 1248. Mm. Dus uh, ja, toch procent willen een flinke stijging. Ook vandaag we weer anderhalf procent bij. Mm -hmm. Dus dat gaat. Uh, Lekker. Mooi. En zilver? Uh, zilver staat nu op 20,150. Vrij stabiel. Oké. Okay. Nou, ja, mooi. En uh, ja, uh, ik weet niet of uh, jullie spaargeld hebben. Oh, nou, uh, pas maar op, uh, want het IMF die wil uh, met zijn tingeltjes aankomen. Het wordt, uh, het wordt eigenlijk steeds weer herhaald. Nu is er weer een uitgebreid uh, opiniestuk op uh, de dagelijkse standaard verschenen. Maar ja, een gebaarstel mens mensen stelt voor twee. En als het maar vaak genoeg uh, geroepen wordt, ja, er wordt nog steeds over nagedacht. En op een moment, ja, dan uh, is het zover. Ah, het feit dat die mensen erover nadenken, dat is al één. Uh, erover nadenken om onze kassen leeg te roven, hè? daar komt het ja. op in. Nee, goed. Dus uh, ik zou zeggen, jongens, uh, koop gewoon vooral goud, zilver of uh, bijvoorbeeld uh, ja, waardevolle spullen, antiek. Uh, dingen die gewoon waarde hebben. Postzegels, muntjes. Uh, ja. ja, want uh, in hun uh, denkbeeld is het allemaal al van hun. Ja. En het, is, uh, hè, het is maar net hoe uh, als ze zich toevallig gul voelen, dan laten ze. Uh, Laten ze je meer houden. En uh, als, ze minder, als ze zich minder gul voelen... dan, uh, ja, dan pakken ze meer af. Ja. En dat zouden ze nee. waarschijnlijk niet eens afpakken noemen. Nee, nee, nee. Je, ze wil je helpen met een sociale datapleging om al die arme banken te helpen. Ja, precies. Is, ja. Uh, in ieder geval in Turkije gaat het ook lekker. Wat is daar aan de hand? In Turkije willen ze blijkbaar de prijs, prijsinflatie. Mm -hmm. En uh, daarom hebben ze de BTW verhoogd. Uh, oh, BTW op nieuwe auto's. Alcohol, tabak... En mobiele telefoons jo. Uh, per 1 januari. En uh, die gaat, uh, volgens uh, analisten, 1% bij de inflatie doen uh, oplopen. Of de inflatie doen oplopen met 1 extra procent. En uh, ja, dat, uh, dat is het nieuws eigenlijk. Dus uh, mm. ik ben benieuwd uh, wat er uit gaat komen. Maar in Den Bosch, daar vergeten ze gewoon gerust de belasting. Ja, erg hè. Ja, ja. Niet voor de mensen die het uh, ja, sinds 2011 niet meer betaalden. Pauw Nieuws smelt, ja, ze kregen gewoon geen rekening meer van het waterschap. En uh, nou ja, op een of andere moment uh, werd de administratie gecontroleerd. Dus na 2012 en 2013, konden het kennelijk ook wel zonder. Uh, en bij die interne controle bleek dat er een aantal woningen en bedrijven helemaal niet in de administratie stonden. Mm. En ja, hoe dat kan, dat is helemaal onduidelijk. Waarschijnlijk een ambtenaar die te veel op de delete-knop heeft gedrukt. Maar goed. Ja, of het waren vriendjes. Nee, maar goed. Is, is, krijgen de mensen nou achteraf nog een uh, rekening gestuurd? Uiteraard, ja. Dus mm. mensen die kunnen allemaal uh, geld gaan lenen, vrees. En uh, ja, schenken aan het kind is erg in trek. Ja, als we het dan toch over belasting hebben. Ja, belastingontwijking in dit geval. Precies. Ja, we hebben allemaal uh, denk ik als, uh, als libertaris uh, wel eens het uh, argument gehoord. Als je, eh, als je het hebt over uh, belastingsdiefstal of, of legale roven of hoe je het ook verhoort. Heb je altijd wel nog die mensen die dan op de een of andere manier het voor elkaar krijgen om uit hun uh, mond te gooien? Ja, maar dat is eigenlijk vrijwillig. Want uh, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat de beweegredenen erachter zijn of denk, denkwijze. Maar mm -hmm. ja, dat, uh, ik denk dat dit uh, artikel dat uh, nog maar eens te meer uh, in twijfel trekt of van tafel veegt. Het artikel schrijft dat ouders mas massaal 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen... ...voor het bouwen, verbouwen of aflossen van woningen. Dat concludeert brancheorganisatie Netwerk Notarissen. Nou, er wordt verder gezegd dat als de trend zich, zoals die zich nu heeft laten zien, zich doorzet... ...dan doen 88.500 mensen een belastingvrije schenking. Mm. Dus uh, ja, het lijkt me logisch. Hè? Mensen die geven het liever, uh, liever weg aan hun kinderen... ...dan dat ze het zelf houden en daar belasting over betalen. Of uh, laat staan dat ze het houden en dan... Uh, ...overlijden en vervolgens uh, een, een kwart naar de Belastingdienst gaat. Ja, het is be een bekende verhaal natuurlijk van het Omaatje... ...die uh, elke keer weer een, een tientje geeft aan het kleinkind, hè? Ja, precies. dan dat, je het uh, zometeen uh, een groot gedeelte... ...aan de Belastingdienst moet geven van dat tientje, ja. Ja, zeker wel. En ik, uh, ja, ik lees hier ook nog... een. Met een half miljoen werklozen in Nederland uh, hebben. Het gaat goed, hè? Ja, dat zegt Rutte altijd, hè? Ja, hij zat toch banen scheppen? De crisis scherpen. is voorbij, jongens. Ga op de stoelen en banken staan. Ja. We gaan weer geld verdienen met ons allen. Chaka. Nieuwe auto's, nieuwe huizen. Ja, Kopenhuis, de ambtenaren van het UWV, die, die, zijn, kennelijk, die hebben, zijn het wat zat. Die gaan niet op de stoel en de banken staan. En die zeggen, er zijn volgend jaar een half miljoen werklozen. Ik dacht dat ze nu al waren, joh. Ja, maar uh, dit gaat over 2014. En ja, je merkt dat, uh, dat, dat, dat het toch steeds wat een stijgende lijn is. Uh, daarnaast ook in de Via, de, de, de opvolger van de WO, is de, de instroom jaarlijks nog 37.000 mensen. En dat is ook tussen 2006 en 2011 uh, flink gestegen. Dus eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Ja, het volgende bericht dat is uh, eigenlijk dan weer wat uh, positiever. Uh, ja, vertel, Mart. Ja, klopt. We hadden het vorige week we het volgens mij over Colorado. Waar, uh, nee, Oregon. Waar bepaalde, Oregon, ja. bepaalde mensen het, uh, ja, de taken van de politie overnamen. En met Henry Sturman hebben we het natuurlijk ook over gehad twee weken terug. Maar uh, ja, het gebeurt ook in Nederland gewoon. Hè? Uh, mm -hmm. dat blijkt uh, namelijk uit dit artikel uit het AD. Digitale buurtwacht van boeven met WhatsApp. Ja, ja blijkbaar uh, is er een groeiend aantal Nederlanders dat WhatsApp inzet om te waarschuwen tegen inbraken in hun buurt. Mm. Dus uh, nou, uh, dan moet je je voorstellen dat iemand uh, uit het raam kijkt en die ziet uh, bij de buurman in de achtertuin een paar uh, ongehuurde types lopen. En uh, die zet gelijk even op de app van joh, uh, buurman, uh, er lopen twee mensen een beetje rond te snuffelen in je achtertuin. En uh, mm -hmm. nou, vervolgens gaat dat dan, uh, dan hebben ze blijkbaar een groepsapp, uh, zo wordt het hier uh, omschreven en dan uh, nou, krijgen gelijk uh, 160 mensen in dit geval een melding als iemand ongeaanteerd in de buurt signaleert. Dus dan is iedereen gelijk uh, op zijn hoede. En uh, ja. nou, uiteraard wordt daardoor de wijkagent als volgt op gereageerd: als de, zolang de politie wordt gebeld. Prijs de wijkagent Renzo Scholten het initiatief van de bewoners in zijn werkgebied. Hoe meer mensen uitkijken naar de verdachte, hoe beter. Uh, als bewoners elkaar onderling informeren, is dat veel sneller. Nou, dat spreekt allemaal voor zich, maar dat moet natuurlijk bijgezegd worden. Van, uh, ja, ze moeten de politie inschakelen, want ze mogen niet het recht in eigen handen nemen. En uh, nou, Op zich is daar misschien wat voor te zeggen, als je zelf uh, uh, misschien uh, bejaard bent, dan is het waarschijnlijk niet zo'n goed idee om uh, te gaan proberen om een inbreker of een, uh, een fietsendief uh, zelf te lijf te gaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik vind het altijd wel verpand dat, dat er uh, weer zo overduidelijk bij vermeld moet worden, weet je wel? Ja. Zo van, je mag absoluut zelf niks doen en uh, weet je ze in huis komen en wegrennen. En uh, die berichten hebben we ook gehad vorig jaar. Ja, en nog erger zelfs dat, dat uh, bij mij toen in Haarlem woonde, werd uh, geadviseerd om uh, de sleutels... ...aan je geld en andere kostbaarheden afvast bij de deur te leggen... ...want dan ontliep je de kans om zelf verwond te worden door een inbreker, weet je <laughs> Ja, dat soort dingen. Ja. Nee, maar goed, uh, ja, nog meer gekkigheid. De machtsgeile agent, lees ik hier. Wat is er aan de hand? Ja, er was een agent van het korps Rotterdam. En uh, die was buiten diensttijd. Hij was op de snelweg. En toen moest hij op een gegeven moment gaan ritsen... ...en daar was hij blijkbaar heel erg laat mee. Dus uh, mm -hmm. nou, die gaf uh, een hoop gas bij en die dacht, ik rijd er even voor. Daar was die andere automobilist zo van geschrokken dat hij door zijn openstaande raam op de ruit van de agent sloeg. Nou, vervolgens uh, ja, voegt die man dus, die agent die voegt dus achter die man in. En die begint met zijn politiepenning te zwaaien. Eh. En uh, ja, te dirigeren, uh, ja, die man voor hem, te dirigeren om naar de kant te gaan. En die deed dat ook, wat ik op zich al uh, opvallend vond. Maar uh, ja, vervolgens uh, gaf hij hem dus een pren. <lacht> ja, de bestuurder had gelukkig wel de rug gehad om een klacht in te dienen. En ja. daar veldde de ombudsman uh, van de week zijn oordeel over. Die claimt dat de agent niet behoorlijk en niet integer handelde. Ja. En dat lijkt me een, een open deur. Maar uh, ja, wel een opvallend bericht, uh, jongen. Ja, nou, nog opvallender is. Uh, ja, een beetje in dezelfde lijn. Van een machtsgeile agent gaan we naar een uh, machtsgeile dictator. Kim Jong-un. ...van Noord-Korea. Die heeft zijn uh, oom ter dood laten veroordelen. Het gaat om zijn oom, die heet Jang Song-Tek. Die heeft hij ter dood laten veroordelen, maar op wat voor manier? Die heeft hij namelijk uh, naakt in een kooi met uitgehongerde honden gegooid. Ja, 120 uitgehongerde jachthonden nogal liefst. Die verscheurden hem en vijf anderen die ook waren veroordeeld... ...wegens Jang's vermeende poging tot staatsgreep. Mm. Het bloedige schouwspel zijn uren hebben geduurd... ...en zijn gade geslagen door onder andere Kim Jong-un zelf... ...en zijn broer Kim Jong-chol. Ja... Als je dat soort dingen doet, dan, uh, ja, dan ben je toch echt niet uh, goed bij je hoofd, denk ik. Dan zitten toch een paar steekjes los. Maar, uh... Ja, maar ja, dit is toch een beetje wat macht, hè? politieke macht met mensen doet. Ik bedoel, uiteindelijk, ja. Zelfs als met de Lord of the Rings, die ring, dat, uiteindelijk word je de golem. Terwijl je zelf ja. nog in de waan bent dat je de Messias ja, bent. Dus uh, ja, het, het haalt het ergste in de mensen naar boven. Hè? Ja, precies. Nee, dat is zeker waar. Ja, en dan gaan we van, uh, van, de, ge van de gekke dictaturen gaan we naar... Uh, Gekke regeltjes. Ik heb er hier een paar, jongens. Oh, oh, oh. Laten we beginnen met de biersmokkel. Ik schenk ja. er even zelf eentje in. Ik heb een Erdinger. Een en misschien uh, ja, als je dit bericht hoort, dan, uh, ja, dan weet je waar hij vandaan komt. <laughs> Vertel, uh, Julian. Nou ja, er de, de sta, de de, de staan weer files bij de grens. Hè? Ja. En toch, uh, ja, op het moment dat je naar de supermarkt in uh, Duitsland wilt, dan staan er weer files. Want het blijkt dat uh, ja, je kunt op een fusje bier, als je dat in Duitsland inkoopt, kun je wel bijna 20 euro besparen, zo meldt uh, de Telegraaf. Ja. Omdat in Duitsland er veel minder accijns worden geheven en omdat uh, dit kabinet denkt. ...dat je alles kunt oplossen om uh, belastingen te verhogen, waaronder die uh, geweldige bieraccijnsen die we hier hebben natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk is de bier in Duitsland sowieso veel beter, hè. Nee, maar er uh, was nog meer aan de hand, hè. Uh, bedoel, uh, mensen gingen daar dus, uh, ja, je kan daar ook nog goedkoop tanken, hè? dat wordt daar ook gedaan. Ja, nou, omdat alle cafés en schuurfeesten dus stiekem hun fusjes uit uh, Duitsland uh, halen... Uh, ja, treden, uh, ...treden Nederlandse bierbrouwers, die zijn er ook nog een paar... Uh, die moeten wel die accijns afdragen. Die treden in uh, overleg met uh, Wekers. van ja, we willen eigenlijk die mensen verklikken. En uh, ja, Wekers heeft natuurlijk van belastinggeld een heuse kliklijn in het leven geroepen: ja. het meldpunt accijns. Oh, oh, oh, oh. <laughs> NSB-streken. En uh, alleen in oktober 2012, dan kun je zien hoe uh, ja, een vlucht dat het heeft genomen. werden er 132 meldingen gedaan. Ja, okay. natuurlijk zijn het niet alleen maar NSB'ers. Dus een hele hoop uh, werd ook natuurlijk niet gemeld. Maar het, het, het is wel een signaal. Uh. Het, het geeft aan dat er gewoon heel veel gesmokkeld wordt op dit moment. Ja. Terecht, want die acties zijn natuurlijk ook veel te hoog. Maar wat ik een beetje, uh, echt, eigenlijk raar vind... Hè? Bedoel, de uh, VVD wordt ja, altijd een beetje ondernemerspartij uh, genoemd... dat het eigenlijk al lang niet meer is. Als ondernemer weet je uh, van hoe dat zit met concurrentie. Hè? Je probeert altijd goedkoper te zijn dan je concurrent. Ja, Duitsland is eigenlijk concurrent van Nederland... Mm -hmm. Dus dan zou je zeggen van Nederland, uh, als jij wil dat de mensen hier je bier halen en de Duitsers ook bij jou uh, voor bier komen, ga dan je accijns verlagen dat je net onder die, die van de Duitsers zit. Dat, dat is normaal, toch? <laughs> ja, aan de, aan de andere kant, uh, hoeveel bekende ex-ondernemers, en dan even met klemtoon klemton ondernemers, zitten er bij de VVD? Ken je er een? Nee, niet één, hè? <laughs> Die, die kakker van een Ben Verbaaien die heeft dus meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Maar hij ja, is ook geen ondernemer, hij is een bestuurder. Ja, uh. Uh, Rutte heeft wel eens in het, in het bedrijfsleven, hij heeft bij Shell de, op de, de HR-afdeling gewerkt, uh -huh. maar is ook geen ondernemer. Uh, op Stelten heeft volgens mij nog nooit iets gedaan bij een ondernemer. Nee, hij is over een aan burgemeester, ja. Ja, en, en die leven. dat is een ex-politieman, dus dat is ook geen ondernemer. Nee. Ja, wat je nee. vaak ook ziet is dat die mensen zelfs al zouden ze enigszins een, een verleden hebben in het, in het bedrijfsleven. Dat ze op de een of andere manier, dat ze dus ineens een, een, een waanzinnige fantasie hebben als het gaat om de overheid. De overheid kan, zoals een bedrijf kan natuurlijk nooit meer uitgeven dan er binnenkomt. En, dan, en dat een hele tijd en dan niet failliet gaan, maar een overheid kan het ineens wel. Weet ja. je? En, en dat is met concurrentie, denk ik... Uh, ja, dat is denk ik uh, van hetzelfde laag een pak. Weet je wel? Dat die, die mensen die... Op de een of andere manier, als het op de overheid aankomt, dan gelden die regels allemaal niet meer. En dat, is, uh, ja, dat zie je vaak. Dat is de enige uh, verklaring die ik heb voor dat soort uh, gedrag en uitlatingen. Maar uh, ja, dan gaan we even van, uh, ja, we zitten toch over bier. Hè? Zullen we dan even gelijk naar de alcoholwet gaan? Hè? Want uh, je mag nou uh, pas uh, drinken als je 18 bent, hè? Officieel wel. Officieel wel, ja. ja, uh, ja. <laughs> ik denk dat dit heel erg het uh, drankgebruik onder jongeren onder de 18 woord gaat aanswengelen. Maar vertel. Ja, absoluut. Ja, het, is, het wordt blijkbaar nog weinig nageleefd hier op nieuws.nl. Uh, tieners van 16 en 17 jaar kunnen ondanks de nieuwe alcoholregels... nog probleemloos aan drank komen. Dat schrijft het AD Zaterdag op basis van een steekproef in Utrecht. Ja, dat is uh, eigenlijk uh, een beetje de kern van het artikel. Ja, wat er verderbij wordt gezegd... eigenlijk de beweegredenen van de gemeenten... wel meer bevoegdheden krijgen... of meer taken terugkrijgen van de, uh, van de landelijke overheid... maar dat ze daarvoor niet uh, extra budget of extra mensen krijgen. En dat is uh, hun uh, verklaring... Ja, voor het feit dat het blijkbaar nog te weinig wordt nageleefd. Maar... Uh, ja, ik, uh, ik doe er niet moeilijk over, moet ik eerlijk zeggen. Yeah. Misschien is het wel een soort van, nee, je hebt in, uh, in de Verenigde Staten hebben ze het uh, vaak over, of vaak, maar gaat het nu dan over nullification. Hè? Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld over Obamacare, dat ze in bepaalde staten gewoon gezegd hebben van ja, heel leuk uh, Obama, Obama, maar uh, daar gaan we niet aan uh, meedoen. Dus, en dat noemen ze dan nullification, omdat ze dus gewoon niet meedoen met een federale wet. Ja, dat zie je bijvoorbeeld ook met uh, bepaalde wapenwetten. Ja, misschien is dit een soort van uh, pseudo-nullification uh, uh, in de lage landen. Ja. <laughs> nee, maar zo naar het volgende bericht gaan? Want gekke regeltjes, ENS, daar hebben ze pas last van uh, gekke regeltjes en overijverige ambtenaren. Ja, zeker, zeker. Um, allereerst he, de overheid die bepaalt waar de wegen komen te liggen. En soms, ja, dan uh, kan dat betekenen dat... Uh, dat je daardoor minder vindbaar bent. Je ligt met je restaurant eerst aan de weg. En dan wordt die wegbord 500 meter verplaatst. En ja, dan kunnen mensen je in één keer niet meer vinden. Dat betekent minder omzet. Nou, een ondernemer uit Ens. die heeft gedacht van. Nou, ik ga gewoon zo'n bord plaatsen. van. Nou, ja, volgende afslag. daar ligt mijn restaurant. En dat bord. Ja, het lijkt ook sprekend op zo'n verkeersbord. Hè gewoon ja, volgende afslag restaurant, zo'n uh, zo, zo lepel en zo'n vork uh, door elkaar gekruist. Mm -hmm. Maar de gemeente die vond, met name omdat ze het niet zelf hebben geplaatst, dat dat het landschap ontsiert. Ja. Er was geen vergunning voor het bord. Nu heb ik het idee dat er heel veel borden ook, uh, ja, als, sommige, als ze van die pion op de weg uh, zetten, dan wordt er ook altijd een bord neergezet van uh, hier mag er maximaal 70 rijden, terwijl er helemaal nog niet gewerkt wordt. Ja. Maar daar moet kennelijk een vergunning voor worden aangevraagd. Ja, ja, ja. En, ja, en, uh... en ze zijn in strijd met het bestemmingsplan. Uh. Mm -hmm. Ja, dan heb je het echt over Sovjet-Unie-stijl uh, vijf jaar plannen. Weet je wel? Ja. Want, uh, dat is absoluut heilig. En uh, wat de centrale bureaucratie heeft verzonnen en wat er moet gebeuren met een bepaald gebied, dat mag absoluut niet tegen ingegaan worden. <laughs> ja. ...vind ik ook dat ze het hebben over het ontsieren van het landschap. Ja. Heb, je, heb je dat argument ooit wel eens gehoord met windmolens? Precies. <laughs> nou die weg zelf, wat dacht je daarvan? <laughs> ja, dat ook, Ja, ook. maar die windmolens, ze hebben de laatste twee bij houten neergezet. Nou, het is echt geen gezicht dat als er nou iets ontsiering van het landschap is... Hè, ...je ziet dat ook uh, natuurlijk op de Noordzee, uh, sommige schitterende natuurgebieden in Schotland... Hè, ...die Schotse hooglanden hebben ze veel uh, van die, uh, die spugelelijke dingen staan. Ja, het levert helemaal niks op. Nee, maar goed, laten we verder gaan met uh, de berichten... Dan gaan we naar een uh, ander dorp toe. Vierlingsbeek. Vierlingsbeek, ja. Ja, ja, ja. gemeente Boksmeer in Brabant. Hè? Ja. Die hebben uh, inderdaad uh, nogal de nodige boetes uh, voor de kiezer gekregen de afgelopen tijd. Wat is er gebeurd? Nou, er was inderdaad uh, een weg waar uh, 80 km per uur al jaren werd uh, gedoogd, tussen aanhalingstekens. Namelijk uh, 10 jaar, om precies te zijn. Uh -huh. uh, daar zijn ze ineens gaan flitsen. Uh -huh. uh, de toegestane snelheid is dus 10 jaar geleden, 2003, 2004, is die uh, van 80 naar 50 naar beneden gehaald. Maar uh, ja, eigenlijk nooit op uh, gecontroleerd. Dus uh, ja, wat doen mensen dan? Die denken, uh, toen een Doki. Weet je, misschien rijden ze dan geen 80. Maar omdat ze weten dat het officieel 50 is. Maar als ze nooit gecontroleerd wordt. denken ze van, ah, ja, wat je 60, 70 kan ook. Ik bedoel, het is gewoon je ja, eigen inzicht. Het zal uh, ongetwijfeld geen kronkelweg zijn. Maar, uh, want het was ook al enkele, bui enkele kilometers buiten de bebouwde kom, dat die, dat die snelheid dus omlaag ging. Dus dat was eigenlijk uh, een, een apart geval, natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed, uh, zijn dus in, opeens uh, is er dus besloten om na 10 jaar op 5 en 13 december, jongsleden, ineens te gaan flitsen. Mm. Uh, het gevolg, uiteraard, een bonnen regen. En wat voor een? En wat voor een, ja, uh, in totaal. Uh, 1680 boetes. Zo, in hoeveel dagen tijd? In uh, twee dagen. Zo. Dat is volgens de berekeningen van een raadslid. Dus laten we dat met een klein korreltje uitnemen. Ja, ja. Maar hey, laten we zeggen dat er misschien, uh, zoals ze in de wiskunde zeggen, een standaarddeviatie is van, uh, weet ik veel, uh, ik weet niet meer precies hoe dat zat, maar een paar procent of zo. Maar goed, dan nog, hè, in twee dagen. Ja. Dan hebben we toch over uh, dikke vangst voor de plaatselijke politie. Maar uh, ja, het hele dorp uh, staat natuurlijk uh, in brand. Want uh, ja, het is wel een heel uh, zielige manier om aan uh, aan het geld van het geld van de burger te komen, natuurlijk. Ja, precies. Misschien moeten ze gewoon de snelheid gewoon weer verhogen. Ja, maar dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. Want de politie in Brabant zegt: uh, We hebben er geen medelijden mee. Wie ja. het niet te hard rijdt, krijgt geen boete. Ja. Er waren veiligheidsredenen om deze weg te gaan controleren. Maar daarop zeggen de dorpelingen: Onzin, nooit een ongeluk gebeurd. Ja. Dus ja, het is, uh, het is een triest geval. Snel die weg privatiseren. Ja, precies. Ja, dan gaan we naar het volgende bericht over een man die een boot uit moet. Dat is vrij ernstig. Dit is een uh, meneer van uh, 68 jaar. Mm -hmm. En die woonde op een loodskotter uit uh, 1896. Mm -hmm. En het was een uh, markante persoon uh, in Scheveningen. Uh, bekende Scheveninger uh, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, maar ja, op een moment vonden de ambtenaren uit Den Haag... Dat die, uh, dat, dat die boot weg moest. En dat betekent gewoon dat, uh, ja, dat de vrije vogel nu een nieuw dak moet zoeken. Mm -hmm. Want voorlopig is hij even hier dakloos. Maar wat gebeurt er met de boot? Ja, dat is de vraag. Uh, stop hem in een museum. Uh, maar maar was, was het zijn boot of was het gewoon een uh, geleende of gehuurde of weet ik veel? Ja. Ja, er staat inderdaad bij dat hij. Uh, hij woonde er al drie jaar uh -huh. en uh, het, het, het is door hem opgeknapt. Oké. Okay. In een uh, scheepswerf. En uh, nou, hij heeft gewoon, uh, staat bij, hij heeft een keurig tijdelijk contract... om te mogen verblijven op het stuk braakliggend grond. Okay. En, het, uh, en de reden waarom, waarom hij nou weg moet... ik ook weer in op iets waar we het recentelijk ook nog over gehad hebben. Mm -hmm. Is namelijk vanwege de bouw van het cultuurpaleis. Oh. Van 181 miljoen euro. Ja, ja. ja. Oh, dat zit ja. natuurlijk op de plek van de werf. Precies. En uh, er komt vanwege dat uh, cultuurpaleis... komt er een tijdelijk uh, zuidig strandtheater... Oh, ten koste okay. van 17 miljoen euro. En, uh, ja, dus, uh, maar ondanks dat uh, liet wethouder weten geen budget te hebben op de, om de eeuwenoude sloep te verplaatsen naar een nieuwe plek. Oh. Ja, dus we hebben wel budget voor, uh, bij elkaar voor het theater en het cultuurpaleis uh, een slordige 200 miljoen euro. Ja. Maar we hebben geen budget om die sloep te verplaatsen. Ach jongens. Ja, dus ja, de man dus... krijgt ook niet meer het dak boven zijn hoofd. Ja, het is triest. En hij heeft dan uh, met hulp van, uh, van iemand anders, uh, heeft, die ook genoemd dat in het artikel heeft, een brief geschreven naar de wethouder waarop hij het standaard antwoord kreeg van uh, ja, zeg maar een ontvangstbevestiging... met het antwoord, uh, de wethouder uh, reageert binnen vier weken... en vervolgens heeft hij nooit meer iets gehoord. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het geeft uh, eens te meer denk ik, aan waar de prioriteiten van uh, politici liggen... zowel op uh, landelijk uh, als op regionaal niveau. Ja, het zou mooi zijn als de LP Den Haag het voor hem gaat opnemen. Ja, zeker. zeker. Ja. Daar liggen kansen. Nou, goed, dan gaan we naar de, even naar de zuidenburen toe. Uh, België, Oostende, want daar hebben ze ook een nieuwjaarsduik gedaan, maar... Ja, er kwamen toch een beetje een paar vreemde snuiters daar langs... die zich voordeden als gasambtenaren. Ja, wat is een gasambtenaar? Dat is een soort moderne NSB'er... die dan boetes uitdeelt voor allerlei onbenulligheden. En in, uh, ja, in België is het de ware plaag... Ja, ja, inderdaad. stel uh, vertel Mart, uh, jij was erbij? Nou, ik was er niet bij. Maar uh, ja, ik had het ook nog nooit van gehoord, een gasambtenaar, ik dacht wel. Wat is dat? Er, wacht je misschien in, uh, in Groningen of zo, weet je wel. Maar... Nee, uh, in België, in Oost-Enden om precies te zijn, uh -huh. gas staat voor gemeentelijk, gemeentelijke administratieve sanctie. Uh -huh. En dat is in België een boete die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. En dat is dan onder de mom van het bestrijden van openbare overlast. En uh, ja, meer van die Orwelliaanse termen. Maar uh, ja, het is inderdaad een mooi artikel op uh, een Belgische website hier. Uh, gasambtenaren verstoren nieuwjaarsduik in Oostende. En het artikel begint heel mooi met. Uh, We hebben zoveel mogelijk burgers de bon opgeslingerd, zoals het een ambtenaar betaamt. Het zijn de woorden van uh, deze heer Piriet, een zelfverklaarde gasambtenaar voor één dag. Die samen met een groepje collega's aanwezig was op de nieuwjaarsduik in Oostende. Het ging hier om iets ludieks. Ja, ja, ja zeker. Ja. Het ja. Staat, wordt verder vermeld uh, met ludieke namen: zoals H -elium, H-elium, u uh, F-Art m en andere elementen van de tabel wilden ze verkleed als sanctionerende ambtenaren Oost-En de thijstrum. Hoe zag dat eruit? Ja, uh, dat deed enigszins denken aan een, uh, een zwarte bladzijde in de wereldhistorie in de jaren 40. Ja, nazi's. <laughs> ja, precies. Ja. Bedankt voor het uh, duidelijk maken. Ja, ja nee, inderdaad, ze hebben eigenlijk, uh, ja, eigenlijk wel zoals het uh, ambtenaren ook al waren, het nepambtenaren uh, betaamd, Hebben ze zoveel mogelijk overlast veroorzaakt en zoveel mogelijk boetes uitgedeeld. <laughs> maar konden de, de Belgen die uh, meededen aan de nieuwjaarsen uh, duiken, konden die erom lachen? Ja, ik denk dat het wel uh, dusdanig uh, uh, dik erbovenop lag. Dat het geen echte uh, ambtenaren waren. Mm -hmm. dat, het, uh, dat de meeste mensen er wel om gelachen zullen hebben. En uh, ja, het is ook een... Uh, een duidelijke boodschap staat hier tot de volgende regering dat die regering de gasboetes mag afschaffen, mag afschaffen, of dat op zijn minst de zinloze uitwerking in de praktijk aan banden gelegd mag worden voor onze maatschappij helemaal begint te verzuren, zoals ze zeggen. Nee, ik vind het een goede actie. Zouden we hier ook moeten doen? <laughs> ja, het is denk ik wel een leuke manier om het uh, op die manier aan de kaak te stellen zonder uh, misschien uh, overdreven uh, boos te worden of uh, weet je wel, gewoon op een uh, op een leuke toch soort van positieve manier wat aan te kaarten. Dus uh, hey. ja, complimenten aan onze zijdeburen. Ja, dan... ja, want je had ook nog een andere bericht uit Australië. <laughs> ja, op dezelfde website. Ja, dan kijk je wel eens onderaan het artikel. Kom je ook wel eens andere links tegen. En uh, nou, daar kwam ik dit artikel tegen met de kop. Onze gasboetes is ridicuul. En deze dan uit Australië. Nou, dit is dus uh, een man bij de naam Julian Harris. In het Australische Brisbane. Die kreeg een boete omdat hij zijn autoraampjes een beetje had neergelaten... ...op een snik eten zomerdag. Joh. <laughs> nou, het is, uh, zoals de meeste mensen denken, begrijpen op het zuidelijke rond in zomer. Mm -hmm. Dus uh, het was 34 graden in uh, Brisbane. En uh, ja, die man zegt: Ik had de autoraampjes 3 tot 4 centimeter naar beneden gelaten, zodat de hete lucht kon ontsnappen. Hij had namelijk zijn zoontje van drie in de auto zitten. En uh, ja, hij zegt dat. Uh... Dus wat wij altijd doen in Queensland, zoals de provincie heet, met die hitte. Ja, dat lijkt me op zich logisch. Maar uh, ja, het is uh, volgens de wet in de Australische staat Queensland... Uh, ...maar tot 5 centimeter toegestaan om je, om je raam neer te laten. Als de inzittenden zich op meer dan 3 meter van een wagen bevinden. Dus, dus ja, dan moet je je voorstellen dat die politieagent uh, die komt dan uh, aanlopen... Die ziet, dat, uh, ...die ziet die auto, die denkt, hé, hey, autoraampje... Ja, hoeveel centimeter? Even meten. Oké, okay. inzittende. Uh, bevinden zich die op 3 meter of meer dan 3 meter van de wagen ook even meten? Nou ja, als je dat allemaal uh, moet, uh, moet toepassen voor een boete van 44 dollar, oftewel 29 euro. Ja, dan ben je wel heel zielig bezig denk ik. Ja, wat is dit voor een. Nee, dit is gewoon echt belachelijk, joh. Dat is, uh... Zelfs Monty Python had hier niet eens op gekomen. <laughs> nee, precies. Maar wat het mooiste is, die, die agent die beweert een uh, geoefende oog te hebben. en te beschikken over videobeelden die de claim van minstens 5 centimeter zouden staven. Maar ik heb geen tijd om die u te tonen, kreeg Harris te horen. <laughs> wat is het doel van die wet eigenlijk geweest, ooit? Nou, ze hadden geld nodig voor de schatkist. Hetzelfde doel als waarschijnlijk iedere andere wet: nou. burgerspesten. Ja, precies, ja. En moeten de delen, geld ophalen. En dan zijn we nu bij het volgende blokje aangekomen. De verspillingen. En waar wordt er weer geld massaal over de balk gesmeten? Natuurlijk bij de overheid. Ik zie hier het kopje staan. Rijksdienst ondernemend Nederland. Wat is dit nou weer voor iets? Ja, je zou denken van de overheid. Sroep altijd. We zijn aan het bezuinigen. Minder overheid. Nou ja, in, in dit geval begint het goed. Uh, er worden twee overheidsdiensten samengevoegd. Ja. Uh, Agentschap NL, uh, bekend van uh, de subsidies. Hè, het eigenlijk een bedrijf wat alle subsidies verstrekt, mm -hmm. en de wat minder bekende dienstregelingen, die worden samengevoegd tot één. Dan zou je zeggen, nou ja, dan heet het zo meteen uh, samen Agentschap NL bestaat ook nog niet zo lang. Dat heette daarvoor ook anders. Dat, dat gaat dan gewoon, samen gaat het Agentschap NL heten. Uh -huh. Maar nee, het moet een nieuwe naam krijgen, een nieuw briefpapier. Het moet feestelijk geopend worden en het gaat RON heten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ach joh. Ja, Henk Kamp op visite uh, en uh, de, m, ja, Michael van Stralen van MKB Nederland en uh, nou, er is een heuse directeur-generaal. Uh. Met bijbehorend vet salaris. Ja. Ja. En uh, wat, wat, hoe, hoe gaat er nog meer geld over de bal gesmeed worden daar? Nou ja, je staat rvo.nl, kijk daar vooral eventjes rond, hè. dan kun je het nieuwe logo kun je zien, nieuwe website. Mm -hmm. Zet overheidsbeleid om in concrete resultaten. Oh jee, <laughs> Oh jee. Voor <laughs> wie? Nou ja, kijk, het, het gaat nu onder andere over, uh, over het instituut dat uh, subsidies geeft voor uh, ondernemingen, maar ook voor windmolens en, uh, en, en zonnepanelen. Oh, yeah. Maar ja, je, je moet je nu melden bij een ander loket, hè, want agentschap.nl bestaat niet meer. Ja, maar je moet, moet er ook rekening mee houden. Die mensen moeten straks ook weten: hè, die typen agentschap.nl in. Dat mm -hmm. hebben ze nu geleerd, daar moet ik mijn subsidies aanvragen. Maar dat bestaat straks niet meer. Ja. Dus er moet zometeen ook een reclamecampagne komen. Ja. Bekijk voortaan rvo.nl als je subsidie wilt hebben op nieuwe zonnepanelen. Ja, ja, het, het, is wel, ja het is wel grappig als je, als je dat soort berichten leest. Dat zit inderdaad, eh, dan steekt zo iemand een heel verhaal af over hoe belangrijk we ondernemers zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het is het omzetten in concrete resultaten is essentieel voor de bedrijven en voor Nederland. En er is dan blijkbaar niemand, of in ieder geval niet uh, onder de, de, de ambtenaren zullen we maar zeggen, die met het idee, op het idee komt. Misschien niet eigenlijk het beste idee. Als we nou echt vinden dat ondernemers ook belangrijk zijn, dat er allerlei ja, manieren moeten zijn of dat we dingen moeten aanmoedigen om, uh, om dat te stimuleren, niemand komt dan op het idee om te zeggen van, goh, als ze nou eens met minder regels uh, te maken zouden hebben en als ze nou eens minder belasting zouden moeten betalen en dat dan daardoor ook niet door hoeven te berekenen in de prijs, zou dat misschien helpen? Terwijl dat ja, het inderdaad. meest voor de hand ja, Of dat ze misschien denken bij zichzelf van, goh, ja, als die ondernemers er toch beter in zijn dan ons, laten hun dan de overheid overnemen. Ja, weet. Ja, met die gedachte gaan we dus naar het volgende bericht. Uh, PvdA'ers in Feyenoord, die zitten er voor rol voor het geld. Ja, als je zo'n kop leest, oh. dan val je een mooie stoel natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dan denk je van, hè? Ja. Nou, wie, zou, wie zou zoiets nou, nou zeggen? Ze zitten ze niet voor idealen daar? <laughs> voor bepaalde principes. Ja, ik heb dat al die tijd gedacht. Maar uh, nou ja, volgens een nieuw rapport genaamd Koers houden in roerige tijden, van de P van de is Wim Cornelis en Annie Brouwe-Korf. Dat in bezitters van het ANP is het inderdaad niet zo. Uh -huh. uh, zij deden op verzoek van P van de A-voorzitter Hans Spekman onderzoek naar de P van de A in Feyenoord. Dat is dus een deelgemeente in Rotterdam. Uh -huh. En um, nou, er was heel veel uh, negatieve publiciteit over het uh, Bing-rapport, waarin sprake is van onder meer vriendjespolitiek bij subsidieverstrekking. Ook al zo'n uh, schokkend bericht. Yo, no. uh, en daardoor viel in juli vorig jaar veel dagelijks bestuur. Maar ja, op basis daarvan is dus weer een nieuw onderzoek ingesteld. Hè, want dat uh, ja, moet dan allemaal weer. Ja. Uh, er moeten dan weer allemaal commissies over zijn. Ja, precies. Er moet ook weer geld verdiend worden. Hè? Precies, precies. Maar uh, ja, daar is dus inderdaad dit tijd voort, uh, voortgekomen. En ja, er staan er dingen in het artikel die voor mij verrassend zijn. Maar die worden gesteld alsof het een doodnormale zaak is. Uh, ja. Ik zal even wat dingen opnoemen. Omdat veel raadsleden van oud zijn niet in Nederland wonen, ja. dan stop ik al. Dan denk ik, hè? Ja, waar wonen, waar wonen die mensen dan? Dat is, uh... Ja, ik dacht dat het ook Nederland was. Maar, uh, we hebben het, uh, de LP Rotterdam heeft het over Vrijstad Rotterdam, ja. maar uh, volgens mij zijn we nog niet zover. Maar uh, ja, omdat dit dus blijkbaar zo is, ja. hebben zij feitelijk geen verwantschap met de partij en de sociaaldemocratie in het bijzonder, staat in het rapport. Ja. Veel raadsleden weten niet precies wat de functie van de deelgemeente is. Dus ja, stel je voor, je hebt een deelgemeente en niemand weet eigenlijk wat ze, doen, wat ze doen of waar ze zijn. Die mensen die in die deelgemeente zitten. En uh, ja, volgens het rapport zijn het uh, allemaal individuen met hun eigen toko. Ja, dan denk ik, hadden ze maar een eigen toko. Hè, dan, uh... Ja, maar kan het ook betekenen dat ze gewoon letterlijk een eigen zaakje hebben en dan ook nog eens raadslid zijn? Ja, ik denk dat dit uh, in deze context uh, spreekwoordelijk uh, opgevat moet worden. Oké. Okay. Maar uh, er wordt namelijk verder bijgezegd, doordat bijna elk fractielid zijn eigen achterban heeft, wordt men door de achterban aangesproken op het andere lidmaatschap. Tussen haakjes, vereniging, stichting, moskee, Et mm, Dan heb ja. ik met dat laatste woord misschien een antwoord op waarom ze niet in Nederland wonen. Ja. Ja, daar heb ik verder geen uh, onderbouwend ondersteunend bewijs voor, maar dat is uh, een uh, gokje. Uh -huh. ja, dus het zullen geen Belgen zijn. Nee, waarschijnlijk niet. Mensen met een dubbel paspoort, laten we zo uh, zeggen. Ja, ja, ja. Oh. Dus, uh, ja. En, en het leuke is dan, uh, als je dan aan het eind van het artikel komt, dan uh, hè, moet natuurlijk een oplossing komen. Nou, dan is de aanbeveling van, het, van de commissie Brouwer Korf om een cursus aan te bieden. Ah, ja, ja, wie dus... mag dat betalen? Ja, precies. Nieuwe raadsleden dienen een cursus te volgen. Nou, en dat uh, moet dan een cursus zijn over de waarde van de Partij van de Arbeid en, het po en de politiek in het algemeen. <laughs> <laughs> maar oh, wordt dan verder nog gezegd, en dat is tot slot, later dit jaar worden de deelgemeenten opgegeven en komen in Rotterdam zogeheten gebiedscommissies. Oh. Het klinkt, we laten het nog iets meer Sovjet-Unie-stijl, ja. klinken, <laughs> Maar het goede nieuws is dan wel: de raadsvergoeding wordt teruggeschroefd naar ongeveer 500 euro per maand. Okay. Ik weet niet of dat goed of slecht nieuws is trouwens, want het, het, het, het, het, uh, daardoor ga je afvragen: hoeveel is het nu dan in godsnaam? Maar uh, ja. Ik, ja, het, het, het wordt teruggeschroefd. Dus dat is op zich eigenlijk een positieve ontwikkeling. Nee, goed. Joh, uh, volgende bericht. Dat is ook weer uh, lachen, gieren, brullen. Ambtenaren snuffelen naar diksap. Ja, stank door diksap, hè. Ja, want dat uh, proberen ze te vinden. Maar daarvoor moeten ze heel lang snuffelen. <laughs> ja. nee, uh, Suikerunie, die heeft een uh, locatie in uh, Oogkerk. Uh, Suikerunie, bekend van, uh, nou, ja, het woord zegt suiker, het al, de suiker. Maar die maakt met uh, suikerbieten ook diksap. Ik heb me ook even ingelezen over wat is dik sap nu eigenlijk. Dat is ingedikt sap. Hè? Mm -hmm. dus, uh, Concentraat? Ja, ja, inderdaad. Dus uh, nou ja, je, haalt, je haalt sap uit die suikerbieten en dat dik je in. En uiteindelijk blijft er dan vooral, nou ja, ik denk iets suikerachtigs uh, uh, over. Daar, daar, ja. dat, daar komt het in feite op neer. Maar goed, de ambtenaren die vinden kennelijk suiker niet zo lekker uh, ruiken. Ja, nou, neem aan de bieten, hè? die worden gekookt, uh, neem ik aan. Dus... Ja, inderdaad. Nou, en die, die kwamen dus langs, om, want buiten de campagne om mag Suikerunie uh, niks raffineren. De gemeente zoekt uit of het te veel geuroverlast geeft. Ambtenaren, <lacht> letterlijk, dat zegt RTV Noord, maar dat is ook letterlijk zo. Uh, gesnuffeld bij de fabrieken. <lacht> ja, je moet wat te doen hebben. Hè? Zouden ze daar honden voor hebben meegenomen? Nee, ze gaan er zelf op de dijk staan ruiken. Ja, we zijn zelf aan het snuffelen alleen, denk je? Dat vermoed ik ja. Even op de grond en gaan. Ja. Ah. Hey, ik, ik meen niets te ruiken. Ik weet niet of het nou mest is of diksop. Maar... <lacht> wat, wat ik dan denk is. Wat voor kwalificaties moet dit soort auto's hebben? <lacht> ja, wat Met zet de... je in de advertentie? Ja. ja. Hij beschikt over een goed reukorgaan. Een snuffelambtenaar, of, of, of hoe, hoe noem je ze dan? Opsporingsambtenaar, figuur geur Ja, oké, okay, een BOA, dat, dat, daar, daar kan ik inkomen. Een buitengewoon opsporingsambtenaar. Een buitengewoon goedruikend ambtenaar. <laughs> een buitengewoon goedruikende opsporingsambtenaar. Een BGOA. Nee, goed, maar ga uh, ja, verder. Uh... Nou, het is een kort artikeltje. Maar ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag. Van zo'n snuffelambtenaar. Um, ja, wat voor opleidingen moet hij hebben? Moet hij één keer in de zoveel tijd met cursus? Mocht uh... mag hij niet over, niet over een verstopte neus uh, beschikken. Ja inderdaad, ik, ik, ik zou wel eens zo snuffelambtenaar, laat, laat, laat ik een oproep noemen. Uh, bent u snuffelambtenaar en uh, aanwezig geweest bij de, uh, bij de suikerunie 4 verlaten? Kom dan eens dus in de uitzending bij uh, Vrijheid Radio. Ja, en wij trakteren u op een biertje uit Duitsland. En je mag u zelf ruiken wel, wat voor merk het is. Ja. Nee, maar goed, je hebt nou ook een guerilla-ambtenaar, uh, lees ik hier. Wat, wat, of gaan we die nog krijgen? Echt een beetje, ja, Che Guevara zie ik dan ja, zo precies, volgen. ik krijg een beetje beelden voor me van een Colombiaanse jungle. Uh, met uh, Mensen met vark op de rug en zo. Maar de, okay. uh, nee, dit gaat gewoon over Overijssel. Uh, yeah. Ik geloof niet dat we daar een jungle hebben. Maar uh, uh. ja, dus uh, D66 in Overijssel, die pleit voor de inzet van guerilla. Ja, ambtenaren zoals je al zei. En dat uh, wordt namelijk gezegd in reactie op de nieuwjaarstoespraak van commissaris van de koningin Ank Bijleveld. Nou, dat begint, op zich begint het artikel goed. Bijleveld wil dat de overijsse burgers het meer voor het zeggen gaan krijgen. Dan denk je, ah, nou, oké, okay, klinkt goed. Maar goed, dan komt natuurlijk de aap uit de mouw. D66 vindt het een goed idee dat bestuurders zich terugtrekken, maar vermoedt dat wethouders en gedeputeerden wel een handje geholpen moeten worden. Dat kan door het inzetten van guerilla-ambtenaren. En het wordt dan door de fractievoorzitter Art Kassen, wordt dat verder toegelicht, dat zijn ambtenaren die de wijk ingaan, met bewoners praten en horen wat de wensen zijn. Vervolgens gaan ze naar hun wethouder of gedeputeerde en zoeken ze eventueel ruzie om het idee door te krijgen. Dus ja, die mensen die kunnen blijkbaar zelf niet praten. Dus die hebben deze ambtenaren nodig om een soort van undercover erachter te komen van wat er leeft onder de mensen. Want ja, die mensen die in een ivoren toren in het stadhuis zitten, die kunnen daar natuurlijk niet achter komen. En die, weten, ja, die leven natuurlijk in een totaal een soort van parallel universum. En uh, dus ja, op die manier moet dat dan uh, maar doorcijpelen. En uh, ja, dat is het idee van D66. Dus uh, yeah, ja, ik, uh, ik heb medeleiding dat... met de mensen die uh, aanhanger uh, van D66 zijn. Ja, er zijn eigenlijk ook nog mensen die uh, een, een andere mening hebben daarover. Je zegt namelijk één uh, gedeputeerde, het komt mij wat zuchtig over. Burgers kunnen een initiatief best zelf promoten. We ja. kunnen als wel beter ons best doen om het voor burgers makkelijk te maken om goede initiatieven uit te voeren. Te denken valt aan het wegnemen van belemmerende regels, het aanbieden van kennis en het leggen van contacten. Nou, ik denk dat we het over dat eerste zijn we het allemaal eens. Ja. Het, ik zou het alleen het woord belemmerend, dus ik nog weglaten. van het wegnemen van regels. Ja, alle regels zijn belemmerend. Dus, uh... ja, het is wel weer, ik vind het wel weer altijd interessant als mensen zo, zulke termen uh, gebruiken van uh, als overheid. We als overheid. Dan denk je, ja, wie zijn we dan? Ja. En, en wat is de overheid? De mensen die denken daar nooit over na, maar die hebben dat uh, blijkbaar opgeslagen in hun hoofd. En dat komt dan een keer in de zoveel tijd, braken ze dat uit. Maar eigenlijk slaat het nergens op als je het echt gaat analyseren. Maar dat is dan misschien weer iets uh, analytisch denkend. Maar uh, ja, ik weet niet, Zullen zal daar maar bij laten. Want... Nee, goed, dan komen we bij het uh, laatste bericht van dit uh, nieuwsblok. Uh, de grote ruif van subsidies. Wat is daarmee aan de hand, Jurrien? Ja, wijsheid komt met de jaren. Oh, is dat zo? Ja, maar mentale oxidatie ook, hoor. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. nee maar alleen um, de kui... Zit uh, in, de, in, in de Eerste Kamer voor uh, de, de VVD. Nou ja, die komt er eindelijk achter. Zij zegt, de huidige lappendeken aan subsidies is in de loop der jaren zo gegroeid. Niemand zou het zo bedenken als hij de samenleving zou moeten inrichten. Ze geeft aan dat inmiddels ongeveer 90% van de bevolking uh, subsidie krijgt. Uiteraard waarvoor de VVD ook voor een deel uh, medeverantwoordelijk is, want ook de VVD heeft een aantal subsidies bedacht. Nou ja, en dan zegt ze het liberalisme neemt burgers serieus als handelende personen waar het uh, socialisme uh, hen afhankelijk maakt. Liberalisme hebben we eigenlijk al niet meer in Nederland, hè? want nee. ook als je, als je al op een liberale partij stemt... <laughs> Dan krijg je meer belastingen en meer overheid. Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk is het wel mooi om te zien dat zo'n oude dame in 1945 geboren, dat die eigenlijk uh, datgene roept wat de andere VVD'ers al geen honderd jaar meer roepen. Ja, inderdaad. En, en zij is blijkbaar ook uh, filosoof. Het is op zich, ja. Het is op zich wel een interessant artikel voor mensen die het willen lezen op uh, trouw.nl. Uh, getiteld Socialistisch idee van grote rijf met subsidie's werkt corrumperend. En... Uh, ja, ik lees hierin eigenlijk uh, uh, Van Mises' kritiek op uh, interventionisme. Dat is eigenlijk uh, ja, wat zij zegt met uh, inderdaad, uh, ja, niemand uh, had het zo voorzien dat uh, al die subsidies uh, op elkaar gestapeld zouden worden. Maar uh, het is wel zo uh, gebeurd. Ja. En uh, ja, ze zegt verder ook, uh, ja, er wordt gevraagd, u pleit voor de afschaffing van de karikatuur van de verzorgingsstaat. Hoe hoopvol bent u? En daarop zegt ze niet, er is nauwelijks besef van die karikatuur. We zijn al die subsidies doodgewoon gaan vinden. Terwijl ja. dat Nederland heeft gemaakt tot de, tot de meest gepamperde samenleving die er is. Hoog tijd voor de terugweg dus. Maar ik zie het niet snel gebeuren. En er was trouwens uh, uh, afgelopen weekend in de uh, weekendeditie van het AD. Even hierop aansluitend. Er was een artikel met uh, Anne-Marie van Gaal. Uh, zij is uh, ja, geslaagde uh, zakenvrouw. Hè? Heel succesvol. En uh, ook van tv. Met een of ander programma waarin ze mensen leert om uh, beter met geld om te gaan. Om zuinig te zijn zeg maar. En uh, ja, zij had eigenlijk een heel soortgelijk betoog. En uh, ja. ik, uh, ja, ik vraag me af of ze of ze het weet, of ze überhaupt van de term ooit gehoord heeft, maar het is een heel libertarisch verhaal eigenlijk wat ze afstak uh, in het AD. En uh, een van de dingen die ze bijvoorbeeld zei was uh, ja, dat we eigenlijk een beetje op dezelfde lijn als uh, wat deze uh, dame hier zegt, dat, het, uh, ja, dat we gewoon zo gepemperd zijn in Nederland, dat, uh, dat we het allemaal normaal zijn gaan vinden. En uh, ja, dat zij zou zeggen tegen iemand die uh, hè, moeilijke tijden heeft gehad van joh, uh, ja, heel vervelend voor je, ik weet het, maar het verleden is het verleden, En daar doen we niks meer aan en uh, kom op, uh, Weet je, ga solliciteren, zoek een baan en maak er wat van. Ja. Ik denk dat het... Uh pakweg 20, 30 jaar geleden, dat dat nog heel normaal zou uh, gevonden zou worden. Maar <tie> tegenwoordig is dat bijna, bijna een roepen in de woestijn, hè, als je dat uh, zegt. Ja, inderdaad. Ik moet er wel bij zeggen, ondanks dat het verder uh, een uh, vrij libertarisch verhaal is, laatste één puntje waar ik dan wel een beetje teleurgesteld in ben, want op zich inderdaad een heel leuk, uh, heel goed artikel, denk ik. Uh, dat zij deze zomer uh, de Nederlandse regering opriep om te overwegen vaccinatie verplicht te stellen. Uh, los van wat je van vaccinatie vindt, waar we ongetwijfeld ook weer een hele tijd over, over kunnen hebben. Ja, verplicht stellen, dat is natuurlijk iets uh, wat totaal haak staat op libertarisme. Ja. Maar uh, ja, verder wel een uh, interessant artikel, denk ik. Hey, goed, dankjewel. Dan gaan we nu naar uh, ja, Luc Crossen, het, uh, van de Libertarische Partij Arnhem. Uh, ja, dames en heren, bij ons aangeschoven is Luc de Crossen. Goeiedag, uh, Luc. Ja, goede dag. Ja, jij bent van uh, de LP uh, in uh, Arnhem. Ja, dat klopt. Ja, leuke stad. Ik heb er zelf ook gewoond. Ja, een leuke stad. Volgens ja. de stad van Nederland. ja. ja. Ja, jij bent uh, zeg maar de lijsttrekker van de Libertarische Partij al daar. Ja, klopt. Uh, nou, vertel in eigen woorden, wat, uh, hoe kwam je op het idee om dat te doen? Eigenlijk ben ik pas uh, sinds een jaar ongeveer bekend met, het, uh, uh, met de Libertarische Partij, dat de partij überhaupt bestond. Mm -hmm. Ik heb me eigenlijk mijn hele leven liberaal uh, gevoeld, echt, echt liberaal. En heb me heel eerst gezocht bij, uh, bij de D66, VVD, LPF nog even. Maar ik kon nergens echt mijn liberale uh, hart kwijt, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik ben vorig jaar op zoek gegaan. Want ik ben wel politiek heel erg geïnteresseerd. En, en, en geloof ook dat via de politiek het een en ander veranderd moet kunnen worden. Dus ik ging op zoek naar liberaal iets in, in Nederland. En ik kwam toen uit op de Libertarische Partij. En uh, dus ik heb het programma doorgelezen van de uh, landelijke verkiezingen van 2012. En uh, de website bekeken. En uh, eigenlijk klopte dat allemaal wel. Met uh, hoe ik in elkaar steek. En hoe ik tegen de wereld aankijk. Dus ik ben uh, lid geworden. Ja, ik ben daarover gaan nadenken. En uh, toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen aan de orde. Toen dacht ik, ja, goh, waarom niet? En uh, als we iets willen veranderen, dan, uh, dan we, kunnen we dat in Arnhem uh, ook doen, uiteraard. Dus, dus toen uh, had ik me aangemeld, ik ben lid geworden. Ik heb aangegeven dat ik graag uh, wil proberen om, uh, om een afdeling in Arnhem... Uh, te activeren om mee te gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, dat gaan we nu doen. Oké, okay, hoeveel mensen zitten er in jullie groep in, in Arnhem? Ja, we hebben helaas maar uh, drie leden en kandidaatsraadsleden... die okay. uh, heel enthousiast zijn. Maar daaromheen zit wel een groep van 10, 12 mensen... die uh, sympathiseren met, uh, uh, met de Libertarische Partij in, in Arnhem. Maar voor een groot aantal daarvan is uh, kandidaatstelling uh, nog een stap te ver. Ja. Een groot deel van die mensen, net zoals ik eigenlijk pas sinds een jaar... Uh, ...bekend zijn met de Libertarische Partij... ...en uh, veel van die sympathisanten nog veel korter... ...een paar maanden door mij... ...dus die, die, die zijn nog een beetje aan het, aan het zoeken van... ...is het nou, het nou en, moet ik me nu al als kandidaat-raadslid... Uh, ...aanmelden en actief worden... We kijken liever de kat nog een beetje uit, uh, uit de boom. Dus we gaan in ieder geval met drie... ...en ik hoop dat er nog één of twee bijkomen... Op de lijst gaan we de verkiezingen in. En heb je ook bijeenkomsten daar of borrels? Ja, we hebben af en toe een, uh, een borrel. We hebben vorige week nog een, uh, een borrel gehad, maar dat was alleen voor de, voor de, voor de, voor de leden in Arnhem. Om meteen door te spreken. We hebben dinsdag een, een overleg okay, met, met de leden. Een uh, jongen die ons helpt met, met de website, met de social media, met uh, straks video en uh, fotografie. Uh, om onze campagne uit te gaan zetten. En uh, ja, voor de rest uh, probeer ik af en toe een moment te prikken uh, waarop ik ook via Twitter en Facebook laat, uh, laat weten dat we een borrel hebben en waar we zitten. En af en toe komen daar wat mensen uh, langs om, uh, om kennis te maken. Ik ben in oktober denk ik tot de conclusie gekomen dat, dat, dat ik uh, graag mee zou willen doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Uh -huh. uh, en de leden die we nu uh, daarbij hebben zijn in november of december lid geworden. En oh, dus okay. we zijn nu echt aan het, aan het uitzoeken en uitvogelen hoe, uh, hoe we dat in de toekomst op een vaste manier gaan doen. Maar vooralsnog is het... Uh, ja, afhankelijk van wanneer iedereen kan. Maar heb je dan een soort van uh, programma geschreven, verkiezingsprogramma? Ja, we hebben een uh, programma die is uh, uh, van 28 november uh, 2013 is die gereed gekomen. Uh, we hebben uh, een slogan: dat is De mens Centraal, in vrijheid met vertrouwen, krachtig en sociaal. Dat is ons, uh, onze slogan. En uh, verder is het programma ook uh, te vinden op onze website. Uh, www.libertarischepartij mm -hmm. Verder hebben we een aantal speerpunten benoemd. Um, het eerste speerpunt is het uh, afschaffen van alle gemeentelijke belastingen. Dat zal niemand verbazen, denk ik. Dat... Ja, inderdaad. En, en ik probeer um, zoveel mogelijk te communiceren. Dat, want als je dat zo roept, dan denken ze... Ja, waar moet de gemeente dan uh, alles van betalen? Mm -hmm. um, omdat veel mensen het idee hebben... dat veel gemeentelijke uitgaven gefinancierd worden... met gemeentelijke belastingen. Maar dat betreft uh, over het algemeen... ...geldt het voor 7 tot 10 procent van de totale gemeentelijke begroting. Oh, okay. Dus dat betekent dat het afschaffen van alle gemeentelijke belastingen in Arnhem... ...en dat is ongeveer 50 à 60 miljoen per jaar... Um, ...op een begroting van 673 miljoen per jaar... ...dat het in vier jaar een, een, een echte bezuiniging betekent van ongeveer 2 procent per jaar. Okay. Dus ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Dat klinkt allemaal heel heftig. en er moet natuurlijk best gesneden worden in, in een aantal zaken. Mm -hmm. Maar als je het op het totaal bekijkt, totale begroting van 673 miljoen... Uh, dan praat je over een bezuiniging in vier jaar van 2% per jaar. Ja. Dan vraag je je natuurlijk ook af waar de uh, bezuiniging dan vandaan moet komen. En dan ga ik door met het volgende uh, belangrijk speerpunt van ons. Vertel. Uh, dat is uh, minstens een halvering van de gemeentelijke subsidies in de komende vier jaar. En uh, de gemeentelijke subsidies in Arnhem uh, bedragen ongeveer 60 miljoen. Ongeveer mm. hetzelfde bedrag als uh, de gemeentelijke belastingen in totaal. Mm -hmm. uh, wij willen dat in ieder geval uh, halveren. Uh, dus dat betekent al een, uh, een bezuiniging van, uh, van 30 miljoen ongeveer. Verder um, willen we bezuinigen op de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Dat ligt denk ik ook uh, voor de hand. Dus uh, voorstander van privatiseren van zoveel mogelijk uh, gemeentelijke taken. En uh, verder decentralisatie en deregulering. En uh, op die manier overheidstaken uh, terugbrengen. Verder een belangrijk speerpunt is gratis parkeren op de openbare weg. En dat betreft dan met name uh, parkeren in, het, uh, in en rondom het uh, centrum van Arnhem. Wij vinden dat dat uh, gratis moet. Er is al voor betaald. Het een is al aangelegd met, uh, met belastinggeld. Dus dit betreft een parkeerbelasting. Die belasting zit, uh, is onderdeel van de gemeentelijke belastingen die we af willen schaffen. Dus in die zin uh, gratis parkeren op de openbare weg. We hebben een, uh, een, een volgend is Het verkopen van parkeergarages en gemeentelijk vastgoed. Uh -huh. Wij vinden dat de gemeente geen eigenaar moet zijn van, uh, van garages en uh, vastgoed. Want dat is een bedrijfsactiviteit. En daar moet de gemeente zich uh, ver van houden. Want dan wordt alleen maar geld uh, verbrand en uitgegeven en risico gelopen. En dan is het zo dat in Arnhem, uh, als ik het goed heb, uh, de gemeente niet... Uh, bij alle parkeergarages direct eigenaar is, maar uh, via het parkeerbedrijf... Uh, wel deelneemt in bedrijven die exploitatie en beheer van parkeergarages uh, doen. Um, en wij vinden dat de gemeente zich ook terug moet trekken uit die deelnemingen. Dus niet meer deel moet nemen in bedrijven uh, waardoor ze risico loopt. Verder zijn wij uh, voor vrije openingstijden voor bedrijven. In het algemeen. Uh, dat, dat geldt natuurlijk voor de koopzondagen en, en dat soort zaken. Maar in het algemeen voor ieder bedrijf, iedere winkel... Uh, bepalen ondernemers zelf wanneer ze open zijn en wanneer niet... Verder hebben wij een spierpunt, Arnhem maakt het. De bedoeling is dat we een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven in de maakindustrie um, uh, proberen te realiseren. Dat gebeurt natuurlijk al doordat wij um, de gemeentelijke belastingen willen afschaffen. Dus ook geen onroerend zaakbelastingen voor bedrijven meer. Uh, verder versoepeling, vereenvoudiging en uiteindelijk afschaffen van, uh, van vergunningen en bestemmingsplannen. En uh, allerlei andere beperkende regels. Um, Arnhem kent een relatief een groot aantal ongescholde en laaggescholde werklozen. En dat is best een groot probleem in Arnhem. En het vestigen van meer bedrijven uit de maakindustrie uh, kan wel zorgen voor het uh, oplossen van een groot deel van de werkloosheidsproblematiek in, uh, in Arnhem. Dus niet door middel van allerlei door de gemeente verzonnen banenpoolprojecten en, en verplichtingen voor bedrijven om uh, bepaalde mensen aan te nemen. En, en loonkosten, subsidies en dat soort zaken. Maar gewoon door de bedrijven de ruimte te geven om uh, in Arnhem te komen ondernemen. En met name ook bedrijven uit de maakindustrie om op die manier de werkgelegenheid in Arnhem te laten toenemen. Dat is, dat is het idee. Dan hebben we een speerpunt vrijgeven van, uh, van tussen haakjes thuis, teelt handel en gebruik van softdrugs. Uh, wij vinden dat softdrugs uh, in Arnhem vrij verkrijgbaar moet zijn. En, um, en vooral ook als particulier thuis telen van, van wiet uh, moet worden toegestaan. Dus politie en justitie moeten zich daar niet uh, te druk over maken. Daar geen capaciteit meer voor, uh, voor vrijmaken. We vinden dat een, een keuze van de mensen zelf. De politie die moet zich meer richten op misdaad met een slachtoffer in plaats van... Ja, vangen van uh, ja. echte boeven. Hè? De, ja. Boeven die, uh, die, wat je zegt, slachtoffers hebben gemaakt. Ja, je, geen slachtofferloze misdaad. Maar handel in drugs, et cetera, is natuurlijk helemaal geen misdaad. Hè? Nee, is precies. Niet, niet slachtofferloos. Oké. Okay. Een ander uh, belangrijk punt is uh, geen kunstencluster en geen muziekzakken XL. Um, en dat is, dat is specifiek voor Arnhem. Um, oh, Arnhem heeft ook een cultuurpaleis, uh, begrijp ik hieruit? Uh, Arnhem is uh, heel druk <laughs> bezig, al twintig jaar denk ik, met uh, het, het, het proberen te realiseren van een Rijnbogenplan. En de Rijnboog, dat is uh, het, het zeg maar, vernieuwings, uh, stadsvernieuwingsplan voor de uh, Arnhemse binnenstad tussen het centrum en de Rijn. Uh. Uh, dat is uh, een gebied wat in, uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, vernietigd is en daarna versneld is opgebouwd. En dat ligt nu relatief te verpauperen. Dus dat, uh. dat moet dan wat gebeuren. En er zijn allemaal wilde plannen voor, en de gemeente moet daar een hoop geld in steken. Um, en een van die plannen is om een, een kunstencluster te bouwen. En het idee is dan om uh, het Focus Filmtheater, wat nu uh, op de Korenmarkt gevestigd is, en het uh, Museum voor Moderne Kunst, dat nu aan de Utrechtse Straat gevestigd is, te laten verhuizen naar uh, het nieuwe kunstencluster uh, bij de Rijn. En uh, het is een, dat is een project wat gewoon ontzettend veel geld kost, uh, ja. gefinancierd moet worden, terwijl beide locaties een locatie hebben. Ja. waarbij je ook naar andere alternatieven kan zoeken. Maar het Museum voor de Moderne Kunst heeft een hele mooie uh, locatie. Het enige is dat, dat ze aangeven dat ze een ambitie hebben voor grotere exposities, et cetera. En dat zou dan niet meer passen in, uh, in het Museum voor de Moderne Kunst. En uh, de gemeente wil natuurlijk weer dat de burger daarvoor gaat betalen. Uiteraard, uiteraard. Het wordt ook geschermd met het feit van ja, als we hmm. de kunstencluster nu niet gaan doen, dan, dan lopen we ook... Uh, provinciale subsidie mis van 15 tot 20 miljoen en dat is dan een reden, zou dan een reden ook zijn om het toch te doen zodat je die subsidie pakt. Nou goed wij als Libertarische Partij um, of de subsidie nou van de gemeente komt of van de provincie of landelijk of uit Europa zijn uh, sowieso niet voor projecten die uh, Gefinancierd worden met, met subsidie. Waar dan ook. Ik heb ook al geopperd via Twitter, et cetera, een aantal mensen die voor dat kunstencluster waren. om uh, als, als ondernemers en, en creatieven en andere belanghebbenden het dan zo belangrijk vinden. want het wordt natuurlijk geschermd met het economisch belang van zo'n kunstencluster. Um, heb ik geopperd om uh, als belanghebbenden dan uh, het kunstencluster privaat te gaan financieren. Want als ja. er dan zoveel belang is en er zijn zoveel belanghebbenden. wat weerhoudt hen er dan van om uh, gezamenlijk. Uh, geld bij in te brengen om de kunstencluster te financieren. Dus wij zijn niet tegen het kunstencluster op zich. Ja. Als er een partij is die bereid is om dat te financieren, ga alsjeblieft liefje, ga. Ja. Uh, maar we zijn wel tegen het financieren van de kunstencluster. door uh, middel van uh, gemeentegeld. Ja, dat ja, is helder. En dan hebben we nog een, een laatste belangrijk speerpunt: dat zijn de bonusdagen. En uh, de bonusdagen, dat heeft te maken met uh, de uitkeringsgerechtigde werklozen in, uh, in Arnhem. Uh -huh. en, uh, wij willen proberen om die uh, uitkeringsgerechtigde werkloze arnhemers uh, op een natuurlijke manier weer aan de slag te krijgen. Dus niet uh -huh. om ze te verplichten allerlei klusjes te gaan doen en uh, andere, andere sancties op te leggen. Maar wij willen het mogelijk maken uh, dat zij gedurende maximaal 40 dagen per jaar en voor maximaal 80 dagen in totaal uh, mogen werken en bijverdienen met behoud van een volledige uitkering. Oké. Okay. Dus dat betekent dat ze gewoon een uitkering behouden. Niet bang hoeven te zijn dat ze, dat ze dat kwijtraken of dat ze in moeten leveren. Maar ze kunnen dus voor een totaal 80 dagen, dan kunnen ze strijden over twee jaar, drie jaar, vier jaar, maar maximaal 40 dagen per jaar, maximaal 80 in totaal. Kunnen ze gewoon bijverdienen, gaan werken. En dat betekent dat ze in aanraking komen met, met, met werk, bedrijfsleven, kunnen laten zien wat ze waard zijn. Uh, weer in een ritme uh, kunnen gaan komen en merken van hey, dat extra geld is toch wel heel erg lekker. En ook aan bedrijven kunnen laten zien wat ze waard zijn. Zodat bedrijven uh, op, op een normale manier, een natuurlijke manier, uh, dit soort mensen kunnen laten doorstromen naar een reguliere baan. Dat is het idee. En dat zijn de belangrijkste sfeerpunten ja. uh, voor, uh, voor, Arnhemse, voor de Arnhemse Libertarische Partij. Uh, wat ik me afvraag bij dat laatste, met die bonusdagen. Hoe uh, hebben andere libertariërs daarop gereageerd? Volgens mij wel positief. Um, de reacties die ik heb gekregen. Ik heb wel reactie gekregen van ja... Um, dat, dat, dat kan de gemeente toch niet regelen of bepalen. Dat zijn allemaal uh -huh. regels en wetgeving zit daar uh, omheen. Dan denk ik ja, dat dat klopt. Maar goed, als, je, als dat je uitgangspunt is, dan kun je niks meer doen. Want alles is al geregeld. En, uh, maar dan, daar willen wij juist iets aan gaan doen. Uh -huh. Om ervoor te zorgen dat de gemeente wel de ruimte krijgt om, uh, om dit soort initiatieven te nemen. En dat zou misschien kunnen betekenen dat we moeten gaan lobbyen in, in Den Haag om ervoor te zorgen dat we misschien een pilotproject kunnen starten vanuit de gemeente Arnhem. Op, op, op wat voor manier gaan jullie presenteren gedurende de verkiezingen? Hoe is jullie plan van de campagne? Ja, nou, dat is nog een beetje vaag, want wij gaan, we hebben dinsdag bijeenkomst en dat is eigenlijk onze campagnebijeenkomst. Uh, we hebben wel wat, uh, wat, wat ideeën geopperd en uitgewisseld, maar um, daar moeten nog keuzes in gemaakt worden. Wat we wel willen gaan doen is um, proberen met name in te steken op, uh, op social media, mm -hmm. op, online. Um, dus daar gaan we dinsdag uh, bedenken hoe we dat precies gaan doen. We willen ook met een aantal uh, filmpjes gaan werken. En uh, we vragen ons af of wij uh, op, op de ouderwetse manier, de standaard manier moeten gaan canvassen. Uh, naar allerlei debatjes moeten gaan waar eigenlijk alleen maar politici komen. en Politiek geïnteresseerden ja. die toch een mening al uh, duidelijk hebben. Dus we moeten dinsdag ook even gaan kijken wat het meest uh, efficiënt en effectief is om, uh, om te gaan doen. Want uiteindelijk gaat het bij de verkiezingen niet zozeer om enkele mensen uh, te overtuigen van, van het standpunt van de Libertarische Partij, maar om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen stemmen op de Libertarische Partij. Ja. We willen toch proberen één uh, in zetel te krijgen. We hopen natuurlijk uh, op meer, maar één uh, ja, dan vinden wij, denken wij dat dat moet kunnen. En, en daar gaan we voor. En op het moment dat we, dat, dat zou lukken, uh, kunnen we vier jaar lang vanuit uh, de gemeenteraad ons geluid laten horen, ons stem laten horen, Arnhem is echt bekend laten worden met de uh, standpunten van de Libertarische Partij. En mensen laten zien dat ze uh, denken dat ze vrij zijn, uh, maar eigenlijk aan alle kanten gekneveld worden door, door de overheid van nu. En hopen daardoor wat meer uh, ondersteuning te krijgen. Ja goed, dankjewel. Het was uh, een heel uh, interessant verhaal. En uh, ja, dan zeg ik nog maar één keer uh, de website. Ja, de webadres is www.libertarischepartijarnem.nl. En als je dat moeilijk te onthouden vindt, is het ook te bereiken via lprnm.nl. En dat okay. wordt zelf doorgeleid naar onze website. Mooi, goed. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. dan nu, dames en heren, de agenda. Waar is wordt er de komende tijd geborreld in alle vrijheid? Waar is de eerste borrel, uh... Ja, er wordt inderdaad weer ge volop geborreld. Uh, de eerste, er uh, zijn er eigenlijk twee, komende dinsdag. Er is er één in Maastricht vanaf 8 uur. Ja. In Café Forum, zoals gewoonlijk. Sint-Pieterstraat 4. Voor wie in Maastricht woont, ga gewoon even kijken. Het is altijd uh, gezellig, heb ik haar bedrouwbare bron vernomen. Het begint uh, 8 uur, neem ik aan. 8 uur. Ja, klopt, klopt. En op dezelfde dag is er uh, de vergadering Libertarische Partij Rotterdam. Uh, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, want ze gaan meedoen met de verkiezingen. En uh, daarin, uh, lees ik hier, wordt de kandidatenlijst vastgesteld, het partijprogramma vastgesteld. En uh, dan gaan ze het hebben over de campagne en uh, publiciteit met betrekking tot de verkiezingen. En een uh, taakverdeling. Dus het, uh, ze hebben al een hele agenda uh, vastgesteld. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel eens uh, heel productief kan worden. Mooi. Dan hebben we ook nog uh, de Hofstad. Dat is uh, vrijdag 17 januari, of wel komende vrijdag. Uh, ook uh, de Libertarische Partij Den Haag gaat natuurlijk meedoen met uh, verkiezingen zoals we twee, twee weken terug hebben gehoord. Nou, die uh, bijeenkomst begint ook om 8 uur. Dan gaan we nog even verder. Uh, dan hebben we Amsterdam nog. Ook de Libertarische partij Amsterdam doet mee met de uh, uh, gemeenteraadsverkiezingen. En hun borrel is zoals uh, traditiegetrouw op de derde dinsdag van de maand. En dat is de 21ste. Van, uh, vanaf acht uur in de bekeerde zuster. En dan uh, op de laatste woensdag van de maand hebben we er ook traditiegetrouw. Hebben we er twee. Mm. Uh, in Groningen is er uh, ja, toch een soort van uh, speciaal uh, nieuws bij te vermelden. Er uh, wordt namelijk voor de afwisseling een bijzondere locatie uh, gekozen. Mm -hmm. En dat is het zeilschip Mars. joh. Jo. Die is gelegen in het centrum van Groningen. Tegenover, uh, of vlakbij Café de Cisa, mm. voor uh, wie er bekend is in Groningen. Dus, uh, nou, dat kan wel eens uh, een hele leuke bijeenkomst worden, denk ik. Mm. Dus uh, mocht je in het noorden des lands wonen, dan uh, zou ik zeggen, ga eens langs. En uiteraard hebben we op dezelfde dag, zoals traditiegetrouw, um, de Libertarische Borrel in Utrecht. Mm. En die in is Guardian. In Café de Guardian, inderdaad, op een uh, hele kleine steenworp afstand van het station. En die, ook die begint om 8 uh, uur, ook al zijn de meeste mensen, waaronder jij en ik Johan, uh, er ook al wat eerder. Maar uh, zeker vanaf 8 uur ben je welkom mm -hmm. om uh, eens bij te komen praten en, uh, en borrelen. Inderdaad en uh, Utrecht gaat ook uh, meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en we zijn al druk bezig. En uh, jij hebt ook nog een, uh, zo meteen een leuk evenement te melden, hè? dat is op 22 januari, maar daar komen we zo meteen, uh, ja, zo meteen bij. Maar uh, in Leeuwarden daar rommelt het ook, wat is er aan de hand in Leeuwarden-Jurjen? Nou, rommelen, rommelen. Uh, we hebben altijd een uh, borrel op iedere eerste woensdag van de maand. Alleen uh, de eerstvolgende borrel is nog niet uh, gepland. Daarover komt nog nieuws. O, oh, dus je houdt ons een beetje in spanning. Ik hou uh, de wereld even in spanning, ja. Dat is uh, leuk. <laughs> en wanneer weten jullie meer? Uh, nou ja, we hopen zo spoedig mogelijk met uh, nieuws naar buiten te komen. Uh, zeer waarschijnlijk in de volgende uitzending van Vrijheid Radio. dan dus krijgen, krijgen wij de primeur. Absoluut. Ah, mooi, mooi, mooi. Heeft het toevallig Goed. iets met zelfschepen te maken? Nee, het heeft niet met, uh, met, met, met zelfschepen te maken. Ah, maar okay. het wordt wel een leuk en uh, spannend verhaal. Maar dan gaan we nu even weer naar de 22 e Want wat valt er allemaal te beleven daar op de 22 e Op de 22 e uh, gaan wij een uh, debat voeren. We hebben namelijk sinds uh, een aantal weken, of uh, ongeveer een maand eigenlijk, hebben wij uh, een Utrechtse afdeling van de Students for Liberty. Zo, ja. En uh, ja, dat is uh, toch wel uh, heel bijzonder. Maar zijn er ook in andere steden in Nederland een uh, Students for Liberty? Ja, ja, op dit moment alleen in uh, Maastricht, naast uh, Utrecht. Dus uh, het is nog een relatief uh, nieuw fenomeen. Maar voor de mensen die het niet weten, Students for Liberty is een, uh, een non-profit, uh, non-politieke organisatie. En uh, ja, die heeft eigenlijk als doel om uh, ja, vrijheidsliefhebbers uh, en dan met name de jongeren, vandaar natuurlijk uh, Students for Liberty, uh, om die uh, bij elkaar te brengen. En uh, ja, uh, die kunnen dan doen waar ze zin in hebben. En in ons geval is dat uh, debatten houden en lezingen houden. Dus uh, onze eerste is uh, deze deze maand, de 22e, gaan wij debatteren over de Europese Unie. Moet dat een uh, Verenigde Staten van Europa worden? Uiteraard zeggen libertariërs nee, absoluut niet. Maar uh, ja, er zijn ook mensen die natuurlijk andere perspectieven hebben. En uh, nou, zo, uh, die hebben wij dan natuurlijk ook uitgenodigd. Uh -huh. ja, zo, zo zijn wij. Wij gaan graag het debat aan. Dus uh, ja, ik zou zeggen: komt allen naar Grand Café Lebowski, Donplein 17. Op 22 januari vanaf half acht. Het zit gewoon naast de Domtoren. Ja, klopt. Als je in Utrecht de weg niet weet, kijk gewoon naar het grote ding daar, die toren. En dan loop daar naartoe en dan zullen je daar pal naast de café Lebouwski vinden. Ja, het is overigens geheel Engelstalig, mag ik erbij vermelden. Het hele debat? Ja. Oké, en dan is dan boven? Een naar boven in het café? Ja, het helemaal achterin de zaal, het trappetje op en dan komt u vanzelf in de pool van Jolyt die het EU-debat heet. Oké, okay, nou goed. Uh, ja, we zijn benieuwd. <laughs> ja. ja, ik zal daar, uh, zodra het gebeurd is, uh, zal ik daar in de eerstvolgende uitzending uh, verslag van doen. Ja, dus daar hou ik je aan. Goed zo. Nou, goed, dames en heren, dat was het dan voor, uh, voor deze week. En uh, we wensen jullie allemaal nog een hele prettige voortzetting van deze week. In alle vrijheid en in een ongedwongen uh, sfeer.